Bijna driekwart van de leden van de PvdA vindt doorregeren belangrijker dan het omstreden standpunt over de illegale van het kabinet. Eén vandaag heeft een peiling gehouden onder duizend leden. Binnen de PvdA is weerstand tegen het plan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken. Maar vanwege de economische crisis kiest 71% van de ondervraagden toch voor het voortbestaan van het kabinet met de VVD. Vandaag is er een extra ledenraad van de PvdA over de kwestie. De Bulgaren kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Naar verwachting krijgt geen enkele partij een meerderheid. Ook lijkt het animo onder de bijna 7 miljoen kiesgerechtigden niet groot te zijn. De verkiezingen zijn nodig omdat de regering Borisov in februari aftrad na protesten tegen de hoge kosten van het levensonderhoud. Gisteren werden in een drukkerij 350.000 valse stembiljetten gevonden. Justitie bekijkt of ze bedoeld waren voor fraude. In Mexico zijn de lichamen van twee vermoorde Spanjaarden uit een kanaal gehaald. De mannen lagen in een auto en zijn waarschijnlijk doodgeschoten. Dat heeft de politie van de staat Sinaloa bekendgemaakt. De mannen werden als vermist opgegeven nadat ze niet waren teruggekeerd naar hun hotel. In de regio zijn veel drugsbenders actief die hun slachtoffers vaak achterlaten in auto's. Het weer. Vannacht en overdag trekken buien over het land. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 11 tot 14 graden.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 Goedenacht en welkom bij alweer het tweede uur van de wereld van Filemon. Zonder Filemon, want die zit nog steeds in Brazilië. Daar gaan wij dit uur niet naartoe. Maar we gaan wel naar Curaçao, Indonesië, Argentinië en Bangladesh. We gaan het dit uur hebben over ziekenhuizen. In een ziekenhuis in Leiden raakte een man door een fout zijn prostaat kwijt. En dat is een goede reden om eens te kijken hoe het in ziekenhuizen geregeld is... in de rest van de wereld. En we gaan het hebben over moeders. Vandaag is het 12 mei, moederdag. En de winkels hier liggen vol met allemaal speciale cadeautjes. Maar hoe zit dat in het buitenland? Doen ze daar ook aan Moederdag? En wat is de positie van moeders in het buitenland? Ik ga het voor je uitzoeken in het komende uur in de wereld van Filemon. En woon jij nou zelf in het buitenland en wil je je opgeven als correspondent? Ga, naar dan, ga dan naar dewereldvanfilemon.bnn.nl En wellicht bellen we jou dan volgende keer in dit programma. Net zoals we nu doen met Wolter Bodewes in Argentinië. Goedenacht. Goedenacht, Wold. Goedenavond. Ja, oh ja, goed. Ja, ik vind even weg. Ja, ja. Je ik oh ben god, er. wat een uh, <laughs> je zit op de Skype. Beste bang. Die bang. <laughs> ik denk dat er een kleine vertraging in de lijn zit. Jij uh, verkoopt ja. stroopwafels in Argentinië. Heb jij ook zelf een speciale Moederdagactie gedaan? Uh, nee, nou uh, dat wil zeggen, uh, ik verkoop eigenlijk stroopwafels in Bolivia, dus ik heb ander werk in Argentinië, maar uh, Moederdag is hier pas in oktober. Oh. Dus eh, ik heb nog even om uh, na te denken over, over een uh, goed cadeautje. Nou, daar komen we dan zo meteen wel even op, je, op terug bij je. Prima. Goed. Karel Kaperi in Bangladesh, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, Bangladesh is de laatste weken heel veel in het nieuws vanwege die ingestorte kledingfabriek. Meer dan duizend doden. Is dat uh, ongeluk eigenlijk ver weg gebeurd van waar jij woont? Um, nou, het is net buiten de hoofdstad uh, waar ik woon. Het is denk ik uh, een uurtje rijden. Een uurtje rijden. Heb je het gezien al? in echt, uh, Ben je er naartoe gegaan als een soort... Ja, dan ben je eigenlijk een beetje een ramptoerist misschien. Maar... Ja, nou, uh, toevallig was ik gisteren daar in de buurt... om uh, naar uh, leerlooierij te gaan kijken. En toen zeiden we tegen elkaar, moeten we niet even een kijkje gaan nemen? Maar toen werd dat toch wel afgeraden... En het is nog helemaal afgesloten? Het is toch nog wel een beetje gevoelig. Ja, ja. en uh, de, de garment workers zijn allemaal erg boos over wat er gebeurd is. Ja. Dus uh, die zoeken nog wel eens redenen om zich af te reageren. Ja, en dan ben jij een mooi slachtoffer. Ja, precies, ja. want ik draag goedkope t-shirts. <laughs> Juist, we gaan het er zo meteen wellicht nog verder over hebben. Karel Kapiri in Bangladesh, tot zo. Egon Sibrandi op Curaçao, nacht. Hey, ja, Jij zou ook wel een bizarre week hebben gehad met de moord op Helm in Wiels afgelopen zondag. Ja, dit was iets wat wij echt uh, natuurlijk nog nooit meegemaakt hadden. En het eiland was ook wel lichtelijk in shock. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe is, ja, hoe is de sfeer daar nu? Nou, eigenlijk heel rustig. Dat, wat iedereen hoopte, maar niet iedereen verwachtte aan het begin toen het net gebeurd was. Maar ja, iedereen lijkt toch een beetje, een beetje lam geslagen. En eh, niemand weet wat hij, wat hij wel moet doen en doet dus maar even niks. Ja. En heb jij zelf, er was afgelopen vrijdag was er een stille tocht. Ben jij daar nog bij geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Er waren wel veel mensen, iets van 4000 mensen. Nou, is voor dit eiland wel best wel veel. En, maar ja, ook, ook daar was de, de sfeer heel erg van... ja, wat, wat moeten we nou? Ja, wat, mm -hmm. hoe, hoe moet je met zoiets omgaan? Is natuurlijk ook, ook heel erg moeilijk. Um, maar ik denk dat, de mensen, dat wij eigenlijk allemaal wel heel blij zijn dat het, dat het zo is... Um, in plaats van dat er dus ellende van is gekomen. Ja. Was jij zelf eigenlijk in shock toen je dit hoorde? Ja, het duurde even totdat het doordrang. Ik werk ook nog zelf bij een radiostation. Dus ik moest ja. ook nog zeg maar in actie komen als, als, als journalist. Ik moest het nieuws ervan maken. Dus het duurde even voordat het indaalde. En pas na een, een, een dag of zo, dacht ik van wow, dit is al voor dit eiland is dit wel echt een klapje. Ja, en want jij woont ook al heel erg lang op Curaçao, toch? Twintig jaar. Ja, ja, en dat kan ik me voorstellen dat dat dan, uh, nou ja, bizar in ieder geval wat er is Zij is zijn er trouwens nog nieuwe ontwikkelingen? Of... Nee, niet echt. Die twee jongens die hier aangehouden zijn, die ontkennen dat ze het gedaan hebben. Die hebben wel die video gemaakt, maar hebben, zeggen ze, niet de moord gepleegd. Uh, ja, en ja, er is toch een beetje een, een angst van, zou het kunnen gebeuren dat, dat we er nooit willen achterkomen? Je, het is natuurlijk een eiland. Als die mensen binnen een uur van het eiland afgekomen zijn, dan kan het zo wel eens zijn dat we er nooit achter gaan komen. Ja. Het is bizar allemaal. We gaan, het er zo meteen, uh, nou, we gaan het zo meteen met jou over andere dingen hebben... maar uh, goed om even te horen van jou hoe de sfeer op dit moment op Curaçao is. Tot zo meteen. Marcella Bos in Indonesië, goeienacht. Goeienacht, hallo. Goedenacht. Ja, Jou iets leuker nieuws, jij hebt een nieuwe baan. Uh, ja, precies. Ja, dat had ik al uh, de vorige keer verteld. Alleen nu ben ik echt uh, aan het werk in deze functie. Ja, vertel nog even, wat ga je uh, doen of wat doe je nu? Um, ik werk als um, communicatie en fundraising-officer voor ECO, ontwikkelingsorganisatie. En, wat... en uh, ECO heeft een... Uh... Sorry, ja. <laughs> en wat betekent dat dan? Wat, wat doe je dan? Um, ik verzorg de, de communicatie over de projecten van ECO in de regio Zuidoost-Azië. Dus alle communicatie richting Medi uh, Nederland, de media, ik schrijf ook artikelen. En het andere onderdeel is dat ik uh, probeer fondsen te werven. Het voor het werk dat we hier doen. Nou, dat klinkt in ieder geval erg boeiend. <laughs> ja, dat klinkt ja, zeker. Toch? Ja, dat klinkt zeker. Zometeen uh, praten wij uitgebreid met jou verder over ziekenhuizen op Bali... en ook over moeders- en moederdag. Heb je zelf een vraag over deze thema's? Mail dan naar dewereld.bnn.nl Dit zijn uh, The Tunes, Train of Life.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 Ze worden wel de Nederlandse neefjes van Mumford and Sons genoemd. The Tunes, Train of Life. Radio 1. Lizzie Dirks. BNM, de wereld van Filemon. We gaan luisteren naar De Zorg of Holland van Koef Noen, een parodie op de show The Voice of Holland. Wat is uw naam? Wat, wat doet u er niet toe. we luisteren wanneer doet er niet toe. De reden waarom ik niet gedrukt heb, was dat u mij niet echt hebt geraakt. Dan, dan kan het. Heeft u ervaring in de zorg? Ja, ik, uh, mijn uh, amandelen zijn geknipt en ik, uh, ik zit dus in een rolstoel. Is dat uw eigen rolstoel of van de kruisvereniging? Mijn eigen rolstoel? Dan hoeft u die niet terug te brengen. Ik schrijf u een placebo voor. Moddel nog maar even een poosje voort. Gezond eten, veel slapen. Dan gaat het vanzelf over. Ja, ik, ik heb toch het gevoel dat ik niet echt mijn uh, ding heb kunnen laten zien. Ja, u hoeft uw ding ook niet te laten zien. Ik ja, dat... genoeg. Komt u eens volgend jaar nog eens terug. Precies, de voice of Holland, maar dan in het ziekenhuis. Afgelopen week werd er een fout gemaakt in een ziekenhuis in Leiden. Er werd een prostaat verwijderd bij de verkeerde patiënt. En dat leek ons een uh, geschikt moment om eens te gaan kijken... hoe het er in ziekenhuizen in de rest van de wereld aan toe gaat. Heb je een vraag over dit thema, mail dan naar dewereld.bnn.nl. Walter Bodewes in Argentinië, goedenacht nog een keer. Goedienacht. Ja, jij bent uh, bagagebandmanager. Bagage ik wilde zeggen bagagebandmanager, <laughs> ja. maar dat is iets anders natuurlijk. En stroopwafelbakker. Heb jij zelf ja. wel eens in het ziekenhuis gelegen in Argentinië? Ik heb zelf niet in het ziekenhuis gelegen, maar ik ben er al wel. Uh, ik ben er één keer geweest in het ziekenhuis voor mijn uh, vriendin. Die had een uh, lichamelijk probleem. En uh, in een privékliniek. In een privékliniek? Waarom? Uh, is, ja. een, is een gewoon nou, ziekenhuis uh, niet aan te nou, raden? Ja, uh, Jawel, er zijn wel aan te raden. Je hebt eigenlijk drie, drie, drie soorten ziekenhuizen: je hebt de, de publieke ziekenhuizen. Eh, dan heb je nog de medische centra of medische eh, zorgcentra die per beroepsgroep eh, zijn geregeld. Dus bijvoorbeeld voor de bouwsector of voor, de, eh, voor overheidspersoneel. En daarnaast heb je ook nog privéklinieken. En die privéklinieken eh, die kun je bezoeken als je een bepaald soort verzekering hebt. Mijn vriendin heeft hier een lokale verzekering, een Argentijnse verzekering. En die verzekering eh, geeft dan aan welke klinieken je kunt bezoeken, en eh, welke klinieken je de behandeling eh, vergoed krijgt. Mm -hmm. En toen was ze een ander probleempje en uh, toen zijn we dus naar zo'n privékliniek geweest en dat we, ja dat ging allemaal prima. Ja, want ik neem aan dat als je naar zo'n privékliniek gaat, dat je er gewoon veel geld moet betalen. Uh, ja, tenminste uh, ze, ze helpen je niet als je, uh, als je niet de juiste verzekering hebt. Dus niet een verzekering hebt die bij de kliniek is aangesloten. Uh, maar inderdaad, het is allemaal wel een stuk beter geregeld, uh, de medische zorg daar. Maar ja. dan moet ik ook zeggen dat de publieke ziekenhuizen, uh, daar is alles gratis. Dus daar kun je, uh, als je zwaar gewond bent en je hebt even je verzekeringspasje niet bij de hand, zal ik maar zeggen, dan kun je daar altijd terecht. En dat is de, het niveau van de gezondheidszorg, dat is er ook prima. Maar het, is, het ziet er wel allemaal wat, uh, wat ouder uit allemaal. Het is een beetje zo'n jaren 70 sfeer ja, maar zou je er zelf, als je als jij iets hebt, zou je zelf naar zo'n publiek ziekenhuis gaan? Of vertrouw je dat toch uh, niet? Nou, ja, ik vertrouw het wel. Uh, ik heb er zelf geen moeite mee. Maar het is wel zo, als ik het kan vermijden, uh, voor, een, uh, voor een heftige ingreep bijvoorbeeld. Kijk, als het iets, zo, weet ik, als ik een, een pols gebroken heb of een arm gebroken heb, dan kan dat prima. Maar goed, als het echt, uh, als het echt een moment moeten gaan snijden, dan zal ik wel denk ik, even met mijn eigen verzekering in Nederland contact opnemen of het niet in Nederland kan. Dat, ja. is, dat lijkt me toch wel net iets fijner. Ja, of in zo'n privékliniek dan. Of in een privé ja. ja. Maar ik, moet, uh, ik had het net vandaag nog met mijn vriendin over... want ik weet eigenlijk niet bij welke, uh, bij welke ziekenhuizen ik terecht kan... met de verzekering die ik in Nederland heb. Dus dan moet ik nog even, even goed uitpluizen. Ja, oh, dus uh, voor jou wordt het dan nog ingewikkeld ook? Ja, dus ja. dan moet ik even, uh, totdat ik die informatie heb, moet ja. ik nog even niet ziek worden. Ja, of gewoon alleen je arm breken en naar een uh, publiek ziekenhuis ja, ja, gaan. Ja, inderdaad, ja. Ja. Uh, ja. En gewoon je dat arm breken, heel, heel, heel gewoon allemaal. Maar uh, die, uh, jouw vriendin heeft dus wel zo'n verzekering dat ze ook bij privé klinieken kan. Um, ja. Uh, ja, misschien een beetje een onbeleefde vraag, maar, maar hoeveel betaal je daar dan voor, voor zo'n verzekering? Uh, zij betaalt er ongeveer, uh, ik denk iets van... Nou, zijn 100 dollar per maand voor. Dus dat zal een euro of 80 zijn. Ja, maar dat is in wat ja, je, je in Nederland ook betaalt. He, voor, ja, ja, precies, ja, voor je basiskosten. Ja. Minder zelfs nog... Klopt. Ja, en dan worden behandelingen uh, vergoed. Uh, zij, mijn vriendin is natuurlijk een uh, vrouw, anders was het niet mijn vriendin. Ja. Uh, en, goed, en vrouwen die, uh, ja, die hebben natuurlijk wat uh, regelmatige onderzoeken. Hè, uh, over alles wat met vrouwenzaken te maken heeft. Ja. Dus daar kan ze prima terecht. Als ze nou nog wat medicijnen nodig heeft, dan uh, kan ze die krijgen bij uh, de, de apotheek. En daar gaat wel een uh, eigen bijdra bijdrage van af. Volgens mij is dat 40% moet je zelf betalen. En 60% wordt gedekt door de. Uh, verzekering. Maar dat hangt ook een beetje af van het medicijn. Want ik kan me voorstellen dat als je hele dure medicijnen nodig hebt... het ging uh, in deze keer om een heel goedkoop medicijn... maar goed, als je echt hele dure medicijnen nodig hebt... dat dan weer andere tarieven gelden. Het klinkt al met al best alsof de gezondheidszorg... redelijk goed geregeld is in Argentinië, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ik heb, je hebt hier ook veel klinieken. En dan heb je dus hè, de, drie, de drie soorten klinieken. Dus de publieke ziekenhuizen en de medische centra per beroepsgroep en de, en de privéklinieken. Die heb je dan in de hele stad. Ik woon echt in Buenos Aires. Dus daar is sowieso al heb je goed toegang tot alle, alle voorzieningen. Ik kan me goed voorstellen dat op het platteland, hè, Argentinië is een ontzettend groot land. En er zijn ook heel veel arme regio's. Dat daar de, uh, de voorzieningen een stuk slechter zijn. en daar, Dat je daar ook alleen maar publieke ziekenhuizen hebt. Mm -hmm. En ja, dan moet je altijd maar even afvragen. Uh, wat, wat voor kennisniveau de doktoren daar hebben. Ja. Niet alle doktoren die zitten te springen om in een afgelegen gebied te gaan werken. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat daar heel anders uh, aan toe gaat. Maar hier in de stad zelf, in Buenos Aires, is het, uh, is het prima. Je kunt hier goed ziek worden, wat dat betreft. <lacht> nou, dat, daarmee verkoop je de stad nog eens een keer. Buenos Aires, je <lacht> ja. kunt hier goed ziek worden. Rod <lacht> ja. Bodewes, Dankjewel. Zometeen praten we met je verder. Karel Kaperi in Bangladesh, goedenacht nog een keer. Hallo. Hi. Ja, we hadden het er net al eventjes over. In Bangladesh is echt een gigantische ramp gebeurd. Een kledingfabriek die is ingestort. Meer dan duizend doden, maar ook uiteraard een heleboel gewonden. Kunnen de ziekenhuizen daar dat aan? Uh, ja, wat is eigenlijk uh, opvallend hoe goed dat dan geregeld is. Uh, er wordt natuurlijk uh, in de krant in de krantenheer Stenenbeen geklaagd over de conditie van die fabriek, over de eigenaren die slecht waren en over dat, uh, dat er misschien te langzaam is gereageerd door de overheid met echt het rotzooi weghalen. Maar er wordt nooit geklaagd over uh, de ziekenhuizen en de opvang van de, van de slachtoffers. Dat is allemaal heel soepel gegaan. Is, er, is, hij, is het dan zo goed geregeld met de ziekenhuizen in Bangladesh? Nou... Over het algemeen, als ik zo hoor hoe het in Argentinië gaat... <laughs> ik word hier liever niet ziek, zeg maar. Ben je wel eens in een ziekenhuis geweest? Uh, nog gelukkig niet, nee. Ja. Maar, stel, maar ik heb ja... wel een aantal rare verhalen gehoord. Ja, wat voor verhalen? Nou, uh, bijvoorbeeld een, uh, een vriendin van ons... die, uh, die ging naar het ziekenhuis, en die voelde zich niet zo lekker... En dan voordat de arts ook maar een test of een onderzoek had gedaan... of met een vinger had aangeraakt, toen zei hij... Nee, ah, ik, uh, ik zie het al, je bent diabeet. <lacht> Oké. Okay. En waar baseerde hij ja, dat dan op? Zei hij dat toch? Geen... Nee, ja, ja. dat, dat, dat, dat uh, vond hij niet nodig om dat uit te leggen. Want hij zei, zij ging natuurlijk in protest. En toen zei die arts, nou ja, weet je, uh, u komt uit het Westen, u bent er... Uh, aangewend dat u uh, hier tegenin kunt gaan. Maar hier in Bangladesh ben ik de arts <laughs> en ben ik de baas. Dus uh, dit is de diagnose waar je het mee moet doen. <laughs> en uh, bestaat er dan nog zoiets als een second opinion of zoiets? Uh, ja, dat kan wel. Dan moet je gewoon naar een ander ziekenhuis. Uh, naar een andere dokter. En die moet je betalen. Oh, ja. dan is het betalen. Uh, dan moet je naar een ander ziekenhuis. Maar dat is dan wel een privékliniek waar ja. je uh, goed moet dokken. Ja, maar je zei zelf net, ik, ik word liever niet ziek in Bangladesh, dat kan ik me sowieso wel goed voorstellen. Maar stel jij wordt ziek, wat, wat, wat ga je dan doen? Je krijgt een blinde darmsteek uh, ja, dat... of zoiets. Ja, zoiets echt, nou, zoiets blinde darmsteek is natuurlijk nogal acuut. Dus ik uh, denk dat ik dan wel gewoon hier naar het ziekenhuis moet, maar dan ga ik wel het liefst naar een uh, privaat ziekenhuis. Ja, en hoe, moet je daar dan heel veel voor betalen? Um, nou, ik, ik, ja, ik, ik kan dat niet goed vergelijken omdat ik niet weet wat we in Nederland zouden moeten betalen. Omdat het dan altijd gedekt is door de verzekering. Mm -hmm. um, maar ik weet wel dat van vrienden dat zij uh, een tijd in het ziekenhuis waren geweest omdat hun dochter ziek was. En die mochten echt pas weg nadat ze, nadat ze de creditcard hadden getrokken. Ja. En is, wordt er dan ook een beetje gesjoemeld met uh, prijzen? Van jij bent een uh, blanke uh, Hollander, dus uh, dan uh, rekenen we het dubbele tarief? Nou, dat weet ik niet. Maar waar ze sowieso mee schommelen is dat ze, uh, als je in zo'n privékliniek komt, dat ze meteen allemaal, nou, behalve in het geval wat ik, voorbeeld wat ik net mm -hmm. toevallig noemde, maar dat ze allemaal onderzoeken willen schrijven en uh, geld willen verdienen door. Dure medicijnen te geven of uh, ja, wat het meest geld verdient, is als je mooi uh, iemand voor je neus hebt die je kunt opereren. Want ja, dan uh, kan echt de kassa gaan rinkelen. Oh jee, yeah, dat klinkt niet echt heel lekker. Dus als, je, als je er komt, dat je gewoon lekker wordt opengesneden <laughs> om de, het salaris van de arts te spekken. Nou ja, yeah. de, dat is uh, de reden waarom heel veel kinderen hier geboren worden met een keizersnede. Oh ja? Dat is niet zozeer omdat uh, dat hier allemaal moeilijk is in Bangladesh... maar dat is meer omdat de arts... Eh, nou, oorspronkelijk dan is het vaak de eerste arts... in het uh, normale staatsziekenhuis. En daar komt die vrouw en dan denkt die arts... ah, kassa. Mm -hmm. Nou, mevrouw, ik zie het al, dat uh, wordt een keizersnede. Yeah. Als u nou uh, in deze, in deze privékliniek, waar ik zelf toevallig ook werk... een afspraak maakt, dan kunnen wij op een mooi moment... Uh, die baby voor u uh, ter wereld laten komen. En dan hoeft die arts ook niet... Uh, s ochtends, s nachts, zijn bed uit. jongen. Nou, ik uh, denk inderdaad dat het heel verstandig is... dat je voorlopig niet ziek wordt, Karel. Nee, ik, uh, <laughs> ik zal mijn best doen. Ja. We spreken je zo meteen verder. Heel goed. Zo meteen hoor je ook nog... hoe het is in ziekenhuizen op Curaçao... en in Indonesië. Nu eerst wat algemene feiten daarover. De wereld van Filemon... In het oude Griekenland waren de eerste ziekenhuizen bijna een soort tempels. In Amerika leeft de oudste dokter. Hij is maar liefst 100 jaar oud. In New York was de Indiase jonge Bala Murali Krishna Ambati... met zijn 17 jaar de jongste dokter ooit. Brussel heeft de duurste ziekenhuizen van België. In Amsterdam staat het grootste ziekenhuis van Nederland, het AMC... De wereld van Filemon. We hebben het over ziekenhuizen deze nacht in de wereld van Filemon. Egon brandi op Curaçao. Goedemiddag, nogmaals. Goedemiddag allemaal. Ja, wat is jouw ergste ziekenhuiservaring op Curaçao? Mijn, mijn ergste ziekenhuiservaring? Ja. ja. Jeetje, nou ja, ik heb, ik heb er niets naar mee gemaakt omdat mijn dochter in het ziekenhuis heeft gelegen. En dat was natuurlijk gewoon een hele nare ervaring. Maar het ziekenhuis was daarin niet heel slecht. Nee? Is het over het algemeen goed geregeld op Curaçao? Ja, het is heel dubbel. Ik, ik woon hier al twintig jaar en ik weet dus niet beter dat het ziekenhuis is zoals het ziekenhuis is. Mensen die uit Nederland hier in het ziekenhuis terechtkomen denken echt dat het een derde wereld is en dat het heel slecht is. Ik zelf vind het wel meevallen. Het is, het is allemaal wat ouder en het is allemaal wat, wat, wat minder schoon. Het is allemaal wat minder netjes. Het is wat minder goed geregeld. Maar het is er in principe allemaal wel. En alle artsen die we hier hebben... zijn in principe gewoon allemaal netjes, hoogopgeleide mensen uit voornamelijk uh, Nederland. Wel Kursauna is maar opgeleid gewoon in, in Nederland of in Amerika. Ja, die hebben gewoon in Nederland gestudeerd over het algemeen. Ja, dus wat ja. dat betreft is het niveau natuurlijk gewoon ongeveer wel hetzelfde als een Nederlands ziekenhuis. Ze moeten het alleen met wat minder middelen doen. ja. Dus zijn, er werken toch ook heel veel Nederlandse artsen überhaupt op Curaçao? Ja, je hebt mensen die in veel koodschappen hier lopen. Dat is natuurlijk heerlijk als je je coodschappen hier kan doen. Want dan zit je lekker in de Caribbean en, en leer je als toch nog uh, doktertje worden. En um, ja, er, ja. Er, zijn, er zijn veel Nederlandse artsen. Ja, dat is natuurlijk gewoon omdat er zijn niet genoeg zijn die de keuze maken om een artsenopleiding te doen. En dan weer terug te komen naar het eiland. Je zit natuurlijk ook met het, het verschil in salaris. Dat Veel mensen die al naar Nederland gaan om medicijnen te studeren... die kiezen dan toch ervoor om in Nederland te blijven... omdat de banen daar veel beter betalen. Ja, verdienen artsen in Curaçao veel minder? Ja, stukken, minder, stukken ja. minder. Je moet het hier echt doen omdat je het leuk vindt... omdat je het wil, omdat je het voor je eiland doet. Maar het is, in vergelijking is het uh, echt slecht. Ja. Is het dan ook duur om naar een ziekenhuis te gaan in Curaçao? Dat zou ik eigenlijk niet weten, want ik zou niet weten waar ik mee moet vergelijken. En als ik er ben, dan betaalt mijn verzekering heel netjes. Ja. Dus ik weet wel dat het ziekenhuis hier veel problemen heeft. Dat heeft te maken met dat we best wel veel illegaal op het eiland hebben. En ja, als die mensen dus iets hebben, dan worden ze ook naar het ziekenhuis gebracht. En die kunnen ze dan niet betalen, want die hebben geen verzekering. En ja, die zijn dan geholpen. Die zeggen, nee, ik betaal wel. En die gaan weg en die komen niet meer terug. Ja. En dat is best een heel moeilijk geval. Want moet je, dan, moet je die mensen niet meer helpen... Ja, dat kan je als ziekenhuis natuurlijk niet maken. Maar het is financieel wel echt een heel groot probleem voor het ziekenhuis. Het gaat om miljoenen wat ze mislopen. Ja. Want hoeveel ziekenhuizen heb je op Curaçao? We hebben één grote, het Sint-Elisabeth Hospital. Dat is eigenlijk de ene echte grote. En er zijn er nog twee of drie kleinere. Die, die, die komen, zijn een soort van uit particuliere basis ontstaan. Ja, en zijn, zijn dat echt een soort van privé-klinieken? Nou, nee. Die zijn wel ietsje netter en ietsje beter geregeld. Maar ja, echt heel ziek is het dan ook weer niet, hoor. Nee. maar jij in principe zeg je het is allemaal niet zo chic en uh, de apparatuur die ze gebruiken, die de artsen gebruiken, is misschien is wellicht wat verouderd, maar de artsen zijn goed en uh, ja, ik vertrouw het verder zelf wel. Er zijn echt afschuwelijke verhalen, um, maar ja, ik weet dus niet of dat nou heel veel erger is dan, dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, je hoort het hier omdat het een klein eiland is en de verhalen natuurlijk snel. Wat voor verhalen zijn dat dan? Nou, over dingen die misgaan, mensen die een kleine operatie moeten ondergaan... en dan blijkt er iets verkeerds te gaan. En dan Bijvoorbeeld zo'n verhaal als in, uh, nu deze week in Leiden... dat een man per ongeluk bij de verkeerde man de prostaat is verwijderd. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt ja. hier natuurlijk ook. En, ja. en of dat nou heel veel vaker gebeurt dan in een groter land... Dat kan ik niet helemaal inschatten. Maar ja, dat, ja, dat gebeurt. Maar ja. ik denk niet dat dat per se heel vaak is of zo. Jij laat je er niet door weerhouden in ieder geval. Jij, jij, hebt, niet, jij hebt niet zoiets van, oké, okay, als het heel erg is, dan vlieg ik gewoon naar Nederland. Dus... Nee, maar ik ben daar wel een beetje uniek in. Want ik ken wel heel veel mensen, vooral Europese Nederlanders die hier wonen... die dat wel altijd zeggen. van, Als ik ziek word, dan vlieg je maar meteen naar Nederland of naar Colombia. Ja. jij bent gewoon heel erg al. <laughs> dat is al zo, ja. En ik ben niet <laughs> zo heel moeilijk. We ja. hebben namelijk ook zo'n klassensysteem. Een derde klasse lig je dus op een zaal. Dat bestaat volgens mij in Nederland wel niet eens meer. Nee, volgens maar, mij niet, nee. Ik, ik ben gewoon derde klas verzekerd. Dus als ik in het ziekenhuis kom, lig ik gewoon met vijftien met mensen op een zaal. Ik vind het wel gezellig. Dus je hebt derde klasse, eerste klasse en tweede klasse als je naar het ziekenhuis ja. gaat. en ja, wat, derde, wat klas. derde klasse is de zaal. Wat is tweede klasse? Ja, een, een kleiner zaaltje met, met drie of vier mensen, geloof ik. En dan eerste klas is echt een eigen kamer met airco. Dat, dat airconditioning is natuurlijk wel heel lekker in dit klimaat. Ja. Dat hebben we tweede en derde klas hebben, dat niet. Dat is gewoon... Is zo warm als het die dag is. Ja, Maar goed, jij moet het doen dus met die grote zaal zonder airco... als je in het ziekenhuis te liggen komt. Ja, nou ja, ja, ja daar heb ik waarvoor gekozen, bij mijn verzekering. Ja. Nou ja, He, voorlopig uh, hopen maar dat je er niet terecht komt. Egon Sibrandi ja. op Curaçao, we spreken je zo meteen weer. Oké. Okay. Marcella in Indonesië, Marcella Bos, goeienacht nog een keer. Um, goeienacht, hallo. Jij, uh, jij bent ook wel eens in het ziekenhuis geweest daar. Uh, hoe was dat? Uh, ja, heel goed. Ik, uh, ik heb een paar weken geleden mijn enkel gebroken in Nederland tijdens een uh, bezoekje. En ik moest hier uh, nieuw gips op. En, uh... Ben je er nog, Marcella? Ik weet je niet geweest. Sorry, je viel heel even weg. Ja, je viel heel even weg. Je vertelde dat je in Nederland was geweest en daar je enkel had gebroken en dat je dus uh, in Indonesië nieuw gips moest uh, halen in het ziekenhuis. En uh, ja, dat ja, dat viel allemaal best mee. Ja, het viel heel erg mee. Al was ik wel heel erg uh, bang dat het misschien niet helemaal goed zou gaan. Wat een beetje onterecht is, want het zijn privéklinieken En die zijn hier veelal Australisch. En, uh, maar het was viel me wel op dat de achter bijvoorbeeld uh, geen handschoenen aan had. En hij liep in een soort uh, pantalon met een uh, overhemd. Dus hij had niet echt een verpleegersjas aan. Mm -hmm. En dat, dat, dat geeft je toch een gevoel van uh, neemt hij het wel serieus of niet. Yeah. En hij keek ik even naar mijn enkel... En dacht, nou, het ja, ziet er goed uit, nieuw gips. Ja. ja, dus eigenlijk, je weet helemaal niet of hij het dan wel heel goed heeft gedaan of niet. Maar omdat hij er dus niet uitziet zoals een dokter in Nederland eruit ziet, word je toch een beetje wantrouwig. Ja, word je een beetje wantrouwig. denk je ja. net alsof hij ja, ook een directeur van een bedrijf kon zijn of <laughs> ja. Ja, achter zijn bureau kon zitten. Dus ja. dat was iets wat ongemakkelijk. Ja. <laughs> Ja, nou, dit was dan in een privékliniek. Vertel je net uh, wat, wat voor andere ja. ziekenhuizen heb je, heb je in Indonesië? Yes, uh, ik kan nu alleen maar over Bali praten, want dat is mijn ervaring. Ik weet niet precies hoe het in andere delen van Indonesië is. Maar je hebt hier uh, ook uh, yeah, public hospitals. En uh, Ik hoorde net uh, over Curaçao dat er drie uh, soorten niveaus zijn: een, uh, niveau 1, 2, 3. Dat is hier eigenlijk ook wel. Dus je hebt uh, mensen die minder geld hebben, die komen op zaal 1 of zaal 3, uh, afhankelijk van de klassen. Mm -hmm. En uh, ja, naarmate je meer geld hebt, kan je dus een, een betere, betere kamer uh, krijgen en daardoor ook wel betere zorg. Ja, en als je dan tot die echt die laatste, laagste klasse of behoort, of de, dus het minste geld daarvoor betaalt, hoe ziet dat er dan uit? Is het uh, ja, stampvolle zalen en uh, amper artsen? Of, of, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, zo, zoals ik het hier begrijp, ik ben er zelf niet in een uh, public hospital geweest, uh, valt het uh, wel mee. Uh, er de, de zijn de, uh, natuurlijk wel langere wachtrijden, maar, maar er zijn voldoende artsen. Uh, er kan ook voldoende zorg uh, aangeboden worden, alleen het is niet altijd alles aanwezig. We mm -hmm. hebben een keer gehoord dat uh, bijvoorbeeld om borstkanker te kunnen diagnostiseren heb je een bepaalde machine nodig. Die zijn, is dan niet altijd aanwezig. En daarvoor kiezen we ja, met name expats of toeristen om dan bijvoorbeeld naar Singapore te gaan. Waar alle apparatuur wel aanwezig is. Dus in principe de basiszorg is er en het is ook allemaal wel goed geregeld, zeker in de grotere steden. Uh -huh. Alleen ja, alles uh, ziet er net iets anders uit dan in Nederland, net iets, iets minder verzorgd. Um, en kan iedereen ja. dat ook betalen? Uh, nee, niet iedereen kan het betalen. En uh, daardoor zijn er um, ook wel alternatieve geneeswijzen, vooral in Indonesië. Dus dan wordt er toch uh, geprobeerd om een ja, soort kruidenartsen en alternatieve manieren... eerst uh, op een natuurlijke wijze allerlei middeltjes te nemen. Of soms uh, doen ze het allebei. Dus dan ja. gaan ze wel gewoon naar een, naar, een huisart, naar een dokter of een ziekenhuis, maar dan vertrouwen ze het toch niet helemaal. Dan gaan ze toch nog naar een, ja, een traditionele of? Uh, geneesvrouw en dan uh, proberen ze toch nog andere middeltjes. Dus, heb jij wel eens zo ja, iemand uh, ontmoet, zo uh, zo echt, ja? heb jij wel eens zo'n traditionele geneesier ontmoet of wel eens zo'n drankje gezien? Uh, nee, want uh, in, in Bali zou dat er wel moeten zijn, maar dat dat is niet zo duidelijk. Dan moet je echt mensen kennen en ja, uh, ja dat is omdat het niet gangbaar is. Maar bijvoorbeeld, ik had een keer last van een uh, ja, uh, dagomloop of een voedselinfectie. Ja. Dan heb ik dat tegen mijn collega uit Bali verteld. En die zegt dan wel, ja, dat komt omdat de winter is gegaan. En die neemt dan dingen mee. En dan geeft ze advies wat je dan bijvoorbeeld op je buik moet smeren. Een soort tijgerbalsem ja. Om dat de winter, soort winter uit te krijgen. Dan, uh, Ja, om de winter uit te drijven. Ja. Nou, en, en zo zijn er dus heel veel van dit soort dingen in, in je lichaam... die in Bali heel anders worden uitgelegd. Ja. En voor elk ding is dan een natuurlijke middel. Ja. Klinkt wel mooi allemaal, hoor. Ja, het is fijn als je ook nog gewoon een ziekenhuis ja. hebt. Maar ik, he, dat je, als je buikloop hebt, dat mensen zeggen dat de wind erin zit. Ja, dat uh, heeft toch ergens ook wel wat. Heel mysterieus. Ja, ja, precies. Ja. Marcella <laughs> bos in, in Indonesië. Ja, we praten zo meteen verder met je over moeders in Indonesië. Zo meteen en dat doen we ook ja. in Curaçao, in, uh, we hebben het over moeders, we hebben het over moeders in Bangladesh en over moeders in Argentinië. Zo meteen na Angie Stone. Ladies and gentlemen. gentlemen, gentlemen. This is a jazzy fizzle production. Angie Stone. B. Diva en G. Stone samen met Snoop Dogg. I to thank you. Radio 1111. Dierks, Dierks, Dierks. B. -N -N. De wereld van Filemon. Moeders, daar gaan we het over hebben. En voordat we daarmee beginnen, luisteren we even naar Jochem Meijer en zijn moed moederdagplannen. Het is moederdag en ik ben bij mijn ouders thuis. Ik zou er nog niet leuk zijn, dacht ik, om speciaal voor mijn moeder een ontbijt op bed te brengen. Ontbijt op bed ken je? Krasijntje, cappuccino. En ik loop naar boven toe en ik zie dat mijn moeder nog ligt te slapen. En ze lachte echt prachtig bij, echt waar. De zon zo door de ruit op haar gezicht. De handjes boven de dekens, zoals ze mij ook dat geleerd heeft. Het was echt een oase van rust. En opeens dacht ik bij mezelf, slaapliedjes, daar zijn er duizenden van. Maar een wakker wordt liedje bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus ik leg mijn ontbijt weg, kom op haar aflopen. Mama, Mama, back a water, back a water, back a water, back, back, back a water, back a water, back, check, check. Wakker worden, ja. Als je nu radio aanzet, dan ben je in ieder geval wel wakker. Dat was Jochem Meijer over zijn moederdag, want dat is het vandaag. Ik doe er zelf persoonlijk eigenlijk niet zo heel veel aan. Mijn moeder krijgt denk ik een whatsappje en dat is het wel zo'n beetje. Misschien wel onaardig, maar weet je, voor wie wil, de winkels liggen vol met leuke gadgets. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Wordt daar ook moederdag gevierd? Dat gaan we uitzoeken. Als je een vraag hebt over dit thema, mail dan naar dewereld.bnn.nl. Wolt Bodewes in Argentinië. Argentinië goeienacht nog een keer. Dag, goeienacht. Goeienacht. Vier jij moederdag? Ik uh, vier moederdag. Uh, dat wil zeggen, uh, het is natuurlijk lastig omdat moeder in Nederland woont. En het wordt hier pas in oktober gevierd in Argentinië. Maar goed, morgen uh, is het moederdag, uh, of vandaag eigenlijk, is het moederdag in Nederland. Uh, kwam ik vandaag achter. <laughs> dus uh, ik denk uh, dat ik dadelijk wel even ga bellen. Ah, Oké, okay, dat is wel aardig van je. Hey, maar hoezo wordt het in Argentinië pas in oktober gevierd? Geen idee. Ik, ik weet wel. Ik heb een, ook in andere landen in Latijns-Amerika uh, gewoond. En het is in heel veel landen is het op een andere dag. Ja. Bijvoorbeeld in Costa Rica is het op 15 augustus. In, in Nicaragua is het volgens mij eind november een keertje. Uh, nou ja, Zo, ik, ik weet eigenlijk niet de reden. Misschien dat ze een, uh, dat ze een leuke uh, ja, kunnen combineren met een andere denkingsdag... of een andere ja. feestdag. Ik weet het niet. Ja. Maar wat, wat, uh, gaat het dan een beetje hetzelfde als in Nederland? Ik bedoel, hier hè, liggen alle winkels vol met leuke gadgets... en er zijn allemaal speciale moederdagacties... En uh, nou, iedereen ja. geeft zijn moeder een cadeautje of een bosje bloemen. of uh, nou ja, je sms even zoals ik dat doe. <laughs> ja. ja, nee, daar wordt, hier, daar wordt hier flink bij stilgestaan. Radio en tv is natuurlijk vol met allerlei reclames. Ook een de kranten over waar je allerlei moederdag-cadeautjes kunt, kunt kopen. En dat gaat al weken voordat de moederdag is, gaat het al van start. Allerlei reclames natuurlijk en mm -hmm. in, in, in aanbiedingen in winkels. En dan gaat het voornamelijk om uh, parfums over, over, over uh, make-up. Ja, een beetje hetzelfde uh, ja, als, als in Nederland de... zo. Ja, klopt ja. ja. ja, ja. En uh, nou ja, daar wordt hier ook wel heel erg uh, veel aandacht aan besteed hoor. De, de moeder staat hier echt wel op een uh, groot voetstuk. Ja? Moet ik zeggen, ik ben natuurlijk uh, een uh, gezonde Nederlander en uh, ja, we zijn natuurlijk een, uh, wat dat betreft van familiaire banden wat, uh, wat allemaal wat, uh, wat kouder, wat, uh, wat afstandelijker, maar dat is niet dat in Amerika echt uh, de familiaire banden, ook de banden met de moeder, zijn echt heel erg, uh, heel erg hecht, heel erg groot. Misschien dat ook een beetje meespeelt dat Argentinië een hele grote Italiaanse achtergrond heeft. Hè? Dus mm -hmm. heel veel Italianen zijn naar Argentinië geëmigreerd. Dus ja, Italianen zijn ook heel erg bekend om een, een, uh, oh, een ja. speciaal, <laughs> Allemaal moederskindjes, ja? Ja, ja. Dus dat zie je hier ook wel een beetje. Ja. En, uh, dus maar dus hoe ja, mijn moeders dan? zijn hier echt. Nou ja, dat, uh, hoe mensen overal moeten praten. En dat echt als, het, uh, als hier bijvoorbeeld gescholden wordt. Uh, de Puta, Dat is natuurlijk een hele bekende Spaanstadige uitdrukking. met eigenlijk de hoerenzoon. Uh, ja, dat, dan moet je echt iets heel erg misdaan hebben. Om, uh, uh, uh, ja, wil je dat naar je hoofd geslingerd krijgen. Ja. Dus je kunt maar beter geen grappen maken over iemands moeder. Uh, nee, nee. Ja, of uh, je moet een hele vervelende vrouw zijn. Die moeder, dat kan natuurlijk ook. Dan, uh, ja. <laughs> Ja, maar dan nog wordt het je niet het in de... wordt het uh, algemeen ja. wordt het niet op prijs gesteld. Ja. Nee. Maar hoe zit het dan met de vaders nee, in Argentinië? Nee, nee. Als de moeder echt zo op een voetstuk staat? Ja, we komen er bekijkt vanaf. <laughs> ik ben zelf geen vader, tenminste niet dat ik weet. <laughs> en uh, nou ja, er wordt niks voor ons georganiseerd. Ik, uh, ja, zeg, uh, uh, eigenlijk ja, gewoon grote discriminatie. <laughs> Wat verschrikkelijk allemaal. Ja, klinkt echt heel na. Ja, echt, uh, echt. Ik heb een ellendig leven hier, hoor. Ja. Hier. <laughs> ik hoor het al. Nou, Walt Bodewessen in Argentinië met zijn verschrikkelijke leven. Want er wordt niks speciaal voor vaders georganiseerd. Niet dat hij dat is, trouwens. Maar uh, dank je wel voor je bijdrage deze keer. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Karel Kaperi in Bangladesh. Goeienacht nogmaals. Goeienacht. Doe jij zelf aan moederdag? Nee, ook nooit aangedaan. Uh, jij stuurt nog een uh, sms'je, hoor ik, maar ja. uh, nee, ik ben zelf heel slecht met die dingen. Ja. Vind je moeder niet erg? Nee, want uh, ze laat ook nooit weten dat ze dat nou eigenlijk wel zou willen hebben. Bovendien, als ik er nu zo. volgens mij is ze er zelf ook niet echt van op de hoogte. Ja. Wordt het in Bangladesh gevierd, moederdag? Uh, nee. Ik, uh, ik heb een beetje zitten kijken uh, of ik ja, daar nou op uh, televisie bij reclames uh, uh, dingen over zag, Maar dat valt eigenlijk heel erg uh, tegen. Ik, uh, niemand is daar hier mee bezig. Nee, en er bestaat ook niet... Hè, want uh, Bolt in Argentinië vertelde dat er dan in oktober een soort een moederdag is. Er is ook niet een andere dag in het jaar die speciaal voor moeders is. Nou, niet dat ik weet. Nee. Misschien dat hij nog komt, dat ik nog <lacht> niet heb meegemaakt. Ja. Maar ja, het is een beetje net als uh, Valentijnsdag, ja. dat zijn van die, van die dagen die wij in het Westen vieren en dat zijn een beetje, een beetje commerciële dagen. Komt ook eigenlijk een beetje uit ja, Amerika overwaaien, hè? Ja, precies. En ja, dat is denk ik, mensen gaan hier niet zonder reden zomaar geld uitgeven voor allemaal dingen. <laughs> Heel verstandig. Maar um, we, ja, hoe, de, hoe hoog staan moeders in Bangladesh in het aanzien? Wat is, uh, ja, hoe, hoe wordt het tegen moeders aangekeken? Want hey, Wolti vertelde net in Argentinië: de, de moeder die is bijna heilig. Hoe zit dat in Bangladesh? Ja. Nou, ik denk dat zeg maar, binnen het gezin dat de moeder ook wel een hele belangrijke functie heeft. Ik denk dat thuis is de moeder gewoon wel de baas is. Die heeft de en, aan. Uh, Maar dat is eenmaal op straat, denk ik, zie je, zie je niet zoveel vrouwen. En op straat is het denk ik meer de, de man die zich uh, de baas voelt. Ja. Maar ik denk dat, dat, dat, de, dat de vrouw wel, uh, de moeder in het gezin wel bepaalt wat er, wat er gebeurt. En hoe is die verdeling dan verder? Ik bedoel, werkt de man, is de moeder thuis? Uh, nou, over het algemeen werkt de man en zal de vrouw uh, uh, ook werken... maar meer om het gezin te helpen. Maar het is wel opvallend dat in die laatste jaren... is daar heel veel aan gedaan door de overheid en geholpen door NGO's en zo... om de positie van vrouwen in de arbeidsmarkt te verbeteren. Mm -hmm. En dat is dus heel goed uh, gelukt. Neem nou, die textielindustrie uh, waar we het al over hadden in verband met die ramp... Daar werkt dus 80% van de garment workers, dat zijn vrouwen. Die werken allemaal in die fabrieken? Die werken allemaal in die garment fabrieken. Die zitten in grote rijen achter naaimachines. En uh, daar, daar dat wordt ook wel altijd in het nieuws en in de kranten gezegd... dat uh, de vrouwen van de garment workers eigenlijk de motor zijn... die de garment industrie uh, laten draaien... En ja, het is door die industrie dat de economie hier enorm groeit. En het is het grootste exportproduct. Ja. Dus daar is iedereen, die vrouwen en moeders, wel erg dankbaar voor. Ja. En wie past er dan ondertussen op de kinderen? Uh, naar nou, de kinderen zelf. Ja. Uh, vaak uh, zul je zien dat uh, kinderen, uh, als ze naar school gaan... dat ze dan een ochtend naar school gaan en dat ze s middags ook gaan werken. Ja, die zitten ook gewoon in die fabriek. Want, uh, nou ja, veel, veel jonge mensen in die fabriek, hoewel oh, de meeste is dat wel gereguleerd dat daar niet uh, allemaal kinderarbeid plaatsvindt. Maar kijk, uh, er is niet zoiets als vrije tijd voor arme mensen in Bangladesh. Als je even uh, niets te doen hebt, dan ga je een manier zoeken om geld te verdienen om, uh, om je gezin te helpen ondersteunen. Ja, dus dan ga je werken in de fabriek of... Uh... Ergens anders. Je werkt in een fabriek of op straat of je uh, allemaal klusjes ja. op schoonmaken of koken of whatever. Ja, dus dan heb je helemaal geen kinderopvang nodig ook eigenlijk. Nee, nee, precies. Ja. Iedereen is altijd bezig. Ja, nou, kunnen we hier <laughs> leuke oplossing in ieder geval. Karel Kajperi in Bangladesh, dankjewel voor je verhaal en tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag. Zometeen hebben we het nog over moeders in Curaçao en Indonesië. Nu eerst wat feitjes over moeders in de wereld. De wereld van Filemon. In Amerika is Moederdag in 1914 ontstaan door Anna Jarvis. Ze wilde hiermee de moeders zowel levend en dood eren. In Denemarken, Nederland, Italië, Turkije, Australië, België, Amerika en Duitsland wordt Moederdag gevierd. In Nederland bestaat moederdag sinds 1925. In Engeland werd in 1600 door het vereren van Rhea, de moeder van de Griekse goden... al een soort moederdag gevierd, Mothering Sunday. De wereld van Philemon. Moederdag, daar hebben we het over. En over de positie van moeders. Egonsi Brandy op Curaçao, goedenacht nogmaals. Goedenacht. Doe jij zelf aan moederdag? Ja, mijn moeder woont wel in Nederland, dus het is dan wel een, een Skype-gesprekje. Uh, een, een, een Skype Meer dan dat wordt het niet, maar dat doe ik wel met haar, ja. ja. En uh, hoe do, doen ze op Curaçao verder aan Moederdag? Nou, moeders zijn hier wel heel belangrijk. Je hebt natuurlijk heel veel alleenstaande moeders op Curaçao. En uh, de moeder is wel echt een, een belangrijk begrip in de Curaçaose samenleving. Dus ja, Moederdag is wel echt een, een bijzondere dag. Is dat ook morgen bij jullie? Ja, het is gewoon ja. morgen. En omdat wij... Beetje met, met dit soort dagen de Amerikanen aanhangen. Net als met Halloween mm -hmm. en, en, en dat soort evenementen. Is dus het hele eiland al deken in rep en roer over moederdag. Oh, ja? je kan elk restaurant kan een moederdagmenu bestellen of een brunch eten. Alle hotels stellen meestal hun restaurants open voor de lokale bevolking om te komen eten voor speciale brunches. En die zijn echt niet goedkoop hoor. Het gaat, gaat 30, 40, 50 dollar betalen voor. En, en dat, dan krijg je wel super lekker eten, maar dat zijn wel serieuze prijzen voor een brunch. Maar ja. ze zitten allemaal ramvol morgen. Ja, dus al die die doen goed hun best om moeders even in het zonnetje te zetten. Ja, daar wordt echt, echt werk van gemaakt. En kijk, ja, het is ook echt een familieeiland. Dus dan gaat, gaat de hele familie met moeders ergens heen en dan eten. En dat is echt wel een happening morgen, ja. ja. en uh, is, er, is er dan ook zoiets uh, zelfde voor vaders georganiseerd? Ja, vaderdag is iets minder populair hier. <laughs> Hij heeft te maken met waar ik mee begon. Dat ja, even. dat die alleenstaande moeders. Ja. ja, precies. Er zijn heel veel vaders die zijn wel vader, maar zijn niet meer bij hun gezin enzovoort. Dus dat is, dat is een ingewikkelde dag. De moederdag is echt veel, veel groter. Ja, ja. en uh, hoe komt dat? dat die... Jij ja, vertelde het net uh, Hoe komt dat, dat die moeder zo, uh, ja, zo wordt opgehemeld? Nou, het is ook, het is ook van oudsher van hem echt een beetje de. De moeder die de opvoeding doet. De moeder die het gezin bij elkaar houdt. en De moeder die, die zorgt voor het gezin. Dus het is, het is echt wel... Ja, de, de moeder is gewoon echt een belangrijk gegeven in, in deze gemeenschap. Ja. Ik heb wel eens gehoord in Suriname... dat het zo is dat uh, zeg maar, de als jij man bent... dat de kinderen van jouw zus... zijn belangrijker dan jouw eigen kinderen. Omdat je in ieder geval weet dat die sowieso familie van jou zijn. Is, is, dat, een, ja, is dat een beetje vergelijkbaar met, uh, met hoe het op Curaçao is? En dat het echt meer nou, om de familie ik, gaat? Ik... ik ik ken het niet in deze vorm, maar ik, ik, ik zal niet zeggen dat het zo is, want dat weet ik niet. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat het zo werkt. Ja, precies om de reden wat je zegt. Nou, dat is in ieder geval familie van je. En je weet dat ze van jouw zus zijn. Dus dat ja, ik weet niet. Dat zou best wel kunnen, maar ik ken het niet van hier, nee. Nee. Hey. En hoe oud zijn meisjes over het algemeen als ze moeder worden? Ja, te jong. Ergens, er zijn heel veel tiener, ja veel, maar er zijn veel tienermoeders. Maar ja, ik denk gemiddeld ergens begin twintig. Begin twintig, ja. En is het ook, ja, weet je, als je als meisje op Curaçao geboren wordt... Uh, is het dan inderdaad ook yeah, je ultieme doel om moeder te worden? Uh, ja, niet als je geboren wordt. Maar ja, het is, het is wel echt een, een ding wat, wat, wat er schelpt in, in de Curaçaose gemeenschap. Je wil als vrouw, wil je gewoon uh, moeder worden. Uh, dat kan onder andere zijn om de man daarmee probeer je aan je te binden. Uh, dat kan dus betekenen dat hij bij je blijft. Dat zou mooi zijn. Als hij ja. al bij je weggaat, dan heeft hij toch een soort van verplichting... om voor de kinderen en jou een beetje te zorgen... Dus er worden wel heel veel meisjes zwanger, daarom zo jong ook. Omdat ze op een gegeven moment denken van ja, weet je, deze man die wil ik, die wil ik houden. En voordat hij weg is, dan uh, wil ik een kind van hem. Ja. Lukt nog niet echt als er zoveel alleenstaande moeders zijn? Nee, het lukt het ja. niet. Het is natuurlijk ook geen, geen goede gedachtengang. Neem aan dat je kinderen wil omdat je dat samen wil doen. En niet dat jij een kind van hem wil, om, maar omdat hij bij je blijft. Dat lijkt me niet echt een gezonde uitgangspunt, maar zo is het wel. Ja, precies, of dat hij gewoon goede genen heeft die wil doorgeven. Hè? Ja, je ook zien? ja nou, dat geldt wel, hoor. Ja, dat zijn een beetje lopende zaaddonoren dan. Ja, nou ja, daar maken ze graag gebruik van, hoor, de Curaçao's mannen. Ja. En heb jij, euh, doe jij dat zelf ook? Nee, ik ben, ik ben wat <laughs> Ik ben, wat dat betreft erg Europees. Ja, gewoon een brave Hollandse huisvader. Dat ben ik. Ja, goed. Egon Sibrandi op Curaçao, bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, graag gedaan. Marcella, in Indonesië, goeienacht nogmaals. Hoi, hoi, sorry, Hai, ik Het ja, ja, maakt niet uit. Weer. Het is ook ver weg, hè, Bali, waar jij zit. <laughs> ja. Vieren jullie moederdag? Um, ja, alleen niet op uh, deze dag. Dat is op 22 december. Op 22 december, ook weer zo'n rare datum. Ja, ja het is, het is, uh, als je het vergelijkt met Europa... heeft het ook een hele andere oorsprong. In um, 1928... Het was het eerste Indonesische vrouwencongres van 22 tot en met 25 december. En de eerste dag is dus gekozen als een soort moederdag. Mm -hmm. Maar reden om, om de vrouw zeg maar, te eren als een soort gelijkheidsstrijd. Dus het, het is iets breder dan um, zoals wij moederdag zien. Precies, gewoon om moeders in het zonnetje te zetten en lekker veel te verkopen. Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat is hier niet. Een vrouw wordt hier niet specifiek extra verwend... Ja. Die dag, uh, er zijn wel wat activiteiten, maar het is vooral om, uh, ja, het is meer het statement waar het ooit uit is gekomen. Ja, want wat voor een congres was dat? Um, dat waren, zover ik weet, uh, ja, verschillende vrouwenverenigingen. Uh, um, hoe zeg je dat? Organisaties ja. die samenkwamen om te praten over ja, gelijkheid uh, tussen mannen en vrouwen. Aangezien hier uh, er nog altijd een verschil is tussen man en vrouw in de Indonesische gemeenschap. Ja. Um, uh, het is vooral een, een, een, ja, toch wel een mannengemeenschap, om het zo te zeggen. Dus vrouwen die moeten hier uh, werken, soms zijn ze kostwinnaar, maar worden wel geacht voor het gezin te zorgen, de huis, het huishouden te doen en ook nog voor hun man. Dus ja, dat hele idee uh, van toen geldt eigenlijk nog steeds, maar het idee was, ja we willen eigenlijk gewoon meer gelijkheid en moet gewoon meer gelijkheid tussen man en vrouw komen. En daar is dat, maar dat... In dat congres is het besloten om die strijd aan te gaan, om het ja. zo te zeggen. Maar dat, is in, dat was in 1928 en je zegt nu, ja, er is nog steeds best wel veel ongelijkheid. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, er is heel veel veranderd. Um, vrouwen kunnen naar school en hebben ook banen. Maar de, um, hoe zeg je dat? de acceptatie van, of ja, eigenlijk het, um, er, um, het erkennen van de vrouw als kostwinner, of dat ze meer is dan alleen moeder en vrouw. Dat is nog lastig in Indonesië. Ja, terwijl je toch best wel veel machtige vrouwen hebt in Indonesië, toch? Je hebt al een vrouwelijke president gehad. Heel veel vrouwelijke uh, hoofden, burgemeesters en zo. Ah, Marcella, ben je daar nog? Ja, ik ben er nog. Oh, ik, daar komen we Ik ik ben er nog. <laughs> ja. Sorry, kan je je vraag nog een keer herhalen? Nou ja, ik vroeg me af. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik had het idee dat in Indonesië best wel veel machtige vrouwen zitten ook. Hè. Je hebt een vrouwelijke president gehad daar. Ja, klopt. Alleen, ja, dan heeft, heeft zij of een heel, um, um, ja, een goede man achter zich staan die dat stimuleert, uh, of een hele familie of, of uh, uh, ouders die haar kinderen verzorgen. Um, maar over het algemeen zie ik nog wel dat vrouwen het gewoon moeilijk hebben om hier, um, ja, een beetje uit dat idee van je bent alleen maar voor je kind te zorgen en alleen, ja. Ook het feit, wat ik net hoorde uit Curaçao, mm -hmm. um, in Indonesië geldt ook als je dus moeder bent, dan heb je dus kinderen. Um, en die zijn weer een nieuwe generatie. Dat wordt wel hiërarchisch gezien en in de samenleving, je positie, wordt nog wel steeds um, ja, gewaardeerd. Dus als jij geen moeder bent, of je bent ongetrouwd en je hebt dan kinderen, dat, uh, dat bepaalt je positie. Ja, en hoe is dat dan bij jou? Ja. Oh, bij mij persoonlijk, ja, ja. Um, dat, uh, In inderdaad gaat het als volk. Als je ontmoeten, dan gaan ze is allerlei vragen stellen. Ja. Die wij als heel persoonlijk achten. Zo van ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ja, dat is nog misschien even privé, maar dat is om om de, ja, mijn positie te bepalen. En ik ben dus ongetrouwd. Ik heb wel een vriend, uh, maar ik heb geen kinderen en ik ben al 34. Ja. Dus, dus... hiërarchisch gezien en in de samenleving heb ik, ja, sta ik als vrouw zijnde niet heel sterk. Ja, jij bent een soort paria daar. Deze, ja. Ja. ja, zodra ik ga trouwen. Ja, als je gaat trouwen, ga je vaak ja. wel kinderen nemen. Ja. Als ik dan kinderen heb, dan weet ik wat verantwoordelijkheid is. En ja, dan, dan, zou mij, dan stijg ik in de achting. Ja, zo zo dan, werkt het wel een beetje. Ja, en wat, wat, hè, als, mensen, als, als, als, als je dan geen zin hebt om dat allemaal uit te leggen aan, uh, aan mensen in Indonesië, wat zeg je dan? Um, afhankelijk van wie het is natuurlijk, zeg ik dat ik getrouwd ben en een zoon heb van vier. Getrouw, dat kan ik nu al heel goed vertellen. Ja, en als ze dan vragen hoe heet hij en laten ze een foto zien, wat doe je dan? Ja, dat, dat, dat wordt lastig, dus meestal uh, komt het gesprek niet zo ver. Dan heb ik het echt over politieagenten en ja, zeg maar verkopers, waar je gewoon, uh, je wil wel uit beleefdheid antwoorden, maar je wil er verder niet wat mee. Maar ja. vaak is het zo, als je eenmaal getrouwd bent en je hebt een kind, dan laat je je ook wel wat meer met rust, zeg maar dan, ja. Ja goed, dan ben je bezet. Ja, nou, er wordt ja. dus nog even goed op jou gelet totdat je dat voor elkaar hebt, Marcella. Ja precies, ja. tot die tijd dat ik getrouwd ben, ben ik, ben ik single, ja. zoals we dat hier zeggen. Nou, heel veel succes daarmee. Dankjewel voor je bijdrage deze avond. Ja, dankjewel en tot de volgende keer. En wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze twee uur De Wereld van Filemon zonder Filemon. En naast mij zit Frank van der Lende. Hoi. Hoi. Ja, ik werd uh, in het eerste <laughs> uur in één keer door jou gebeld. Kijk, ik ga het zo meteen laten plaat. horen hoor. Mag ik dat niet zeggen? Ja, ja, ja jawel. Je mag het al, mag ja. Het al zeggen. Al. Ja, oh, ik uh, heb hem verslapen en ik zit in de trein naar Amersfoort. Tijdens een plaat. Ja, ik schrok wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar ga je het zo meteen verder uitgebreid in jouw show yes, nog over hebben ja, waarom je dat deed. Mijn uitzending gaat over kattenkwaad. Ja, onze bazen zijn dus van huis. Ja. Die zijn allebei op vakantie. Onze radiobazen, we hebben twee radiobazen, ze zijn allebei op vakantie. En ik dacht van, ja, als de kat van huis is dan is de muis op tafel. Dus ga ik Lizzie pesten. Ja, nou, onder andere. <lacht> ik heb allemaal, allemaal kleine kattenkwaad dingetjes gedaan die je vroeger ook deed. Als bijvoorbeeld je ouders van huis waren. En nou ja, ook andere dingen, gewoon zoals Vicky stoken. heb ik dat nu niet gedaan. Maar dat deed je toen wel. En ik ben ook nog verrast door wat vrienden van mij. Want uh, er komt uh, toen net de beveiliger naar me toe van, uh, van Radio 1. Die zit ja. dan beneden. En die zegt, er staat een band voor de deur. Oh, echt? Dus <laughs> ik zeg, uh, oké, okay, ja, ik heb helemaal niks uh, afgesproken verder of zo. Ze dus zegt: ja, ik ga wel even vragen wie het zijn. Dus nou ja, er wordt naar boven gebeld. Ja, het is Go Back to the Zoo. Wat? Ja, die hebben opgetreden in, uh, in het land. En uh, nou, dat zijn vrienden van mij. En die zagen op Twitter dat ik het over kattenkwaad ging hebben. Dus zij dachten, hé, hey, lachen, kattenkwaad. Dus Go Back to the Zoo is nu ook in het pand. De, de spullen worden nu uitgeladen en die komen zo zometeen hier spelen. Ja, nah, te gek. Want dat doe je natuurlijk ook, hè. Als je ouders van huis zijn, ga je nou, dan ook stiekem regel je gewoon Go even. Back to the Zoo. Tuurlijk, zo doe je tuurlijk. Dat. Dus ja. daar gaat het over. 0801121 Dan kan je nou ja, uh, meepraten over wat voor kattenkwaad jij allemaal uithaalde vroeger. Maar nog steeds, hè. <laughs> Een uh, plakbandje over de hoorn plakt van je telefoon. Oh ja, zo flauw. Wij hebben nu dat uh, banaandag. Ja. <laughs> op de redactie van BNN2D, waar ik normaal werk. en dan te, Dus als iemand een banaan eet, dan wordt daar stiekem een foto van gemaakt. En die, kun je, die wordt dan op een site gezet. <laughs> banaandag. Heel flauw allemaal. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ben jij zelf een beetje van de kwaad, of niet? Of ja. vroeger misschien meer? Ja. Ik zit Het kan een ja, ja, hele dat kleine Ja, heb ik allemaal dingetjes. wel gedaan hoor, kattenkwaad. Maar ik was weer eigenlijk ja, misschien meer een beetje van het plagen van... De ja, ja, dat klinkt heel onaardig. Ja, dat klinkt ja. heel onaardig. <laughs> ik zit even te denken, maar hij ja, heeft ja, toch wel zijn dat... fikje gestoken ja, ja, of zo? Ja, ik, ja, maar, ja. Ja, of, ja, ja. ik heb eens dus een keertje het uh, broertje van een vriendje van mij... hebben wij uh, gouden regen laten eten. Hè? Ja, dat is dus heel giftig. Dat liep allemaal niet zo goed uit. Maar af. dat is toch wat uit de bomen valt, of niet? Ja, je? ja. En ja, die ja, moest, je moest je uit het ziekenhuis eten. Ja, van ons. Hè? Ja. Moest je naar het ziekenhuis? Dat had je gedaan dan? Ja, om hem gauw regen te eten. Ja, maar dat ja. Is dat giftig? Ja, dat wisten wij ook niet. Dat is wel echt meteen ja, een goede kattenkwaad. Het was katten vijf, kwaad. hè? Het was vijf. Ja, dit is daarom. Het is niet echt kattenkwaad. Het is meer... Nou, uh, oh, dat vind ik ...domme onwetendheid Een ja. beetje... En een maar beetje harde. een beetje, beetje, belletje Een beetje trackauto. tikje... Tikje... Ja, vluguber misschien. Maar ja, ja. Je kon niet weten. Je kon dat niet weten. Nee, laten we het daar maar op houden. Hé, hey, ik had het net even over moederdag. Ja. Vandaag. Ja, ik ga dus ook nog eventjes vijf op vijf, denk ik, mijn moeder wakker bellen. Ja, in het mo onder het mond van kattenkwaad. Ja. ja, en dan ook nog een fijne moederdag wensen. Ja, ze dus zo blij zijn. Twee vliegen zijn. in één klap heb ik dan. Zometeen allemaal na het nieuws van drie uur. Frank van der Lende, Nachtsprakers. Tot volgende week. De wereld van Filemon. Ja. Ja.